11 uur. Het NOS-journal. Lisa Thomasen kabinet Rutte gaat vandaag vol goede moed weer aan de slag, zeggen ministers. De dag na de algemene beschouwingen, waarin PVV-leider Wilders tegen de premier zei dat hij normaal moest doen, vinden de ministers dat de regeringsploeg niet aan geloofwaardigheid heeft ingeboet. Minister Opstelte zei voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad dat hij er veel zin in heeft om de draad weer gewoon op te pakken. Verhagen vindt dat er te veel aandacht gaat naar dingen die niet op de voorgrond horen te staan. En Donner heeft uiteindelijk een goed gevoel overgehouden aan twee dagen debatteren. Ik ben niet verhoudigd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 De code banken werd ingesteld in september 2009 midden in de kredietcrisis. De gedragscode werd ingevoerd om het vertrouwen in financiële instellingen te herstellen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is onder zware veiligheidsmaatregelen... de vermoorde oud-president Rabani begraven. Duizenden belangstellenden stonden langs de kant van de weg... toen de baar voorbij kwam. Tijdens een plechtigheid bij het presidentiële paleis... ontstond even paniek toen schoten werden gehoord. Later bleek dat die waren afgevuurd door veiligheidstroepen... om de opdringende belangstellenden te verspreiden. Rabani werd dinsdag gedood door een bom. Die zat verstopt in de tolband van een man... die zich uitgaf als Taliban-vertegenwoordiger.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 Het weer, afwisselend stapelwolken en zon... vanmiddag alleen heel plaatselijk een enkele bui... en het wordt ongeveer 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met de A13 in Haag-Rotterdam. Tussen Delft en Delft-Zuid zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. Het gaat nog enige tijd duren. Vanaf knopend Prins Klausplein tot aan Delft-Zuid... staat inmiddels al 5 kilometer file. Verkeer richting Rotterdam kan het beste... vanaf knopend Ippenburg richting Utrecht rijden... en dan keren bij Gouda. Verder een korte file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Door de werkzaamheden aan de Vlakentunnel op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom voor de tunnel 2 kilometer. En de nasleep van een aanrijding op de A76 heerde richting Geleen bij Nut nog 3 kilometer. Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Koorts, een griepje of dreigt langdurig verzuim?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 Je houdt van je huisdier, dus kies je BAVAR Topkwaliteit. Zoals BAVAR Nieuwe Teken- en Druppels. Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijdt met gemak. Beavar, de mensen die van dieren houden. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan de meest krachtige benzinemotor in zijn segment. Met toch slechts 20% bijtelling. Denk aan de auto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 Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Zwaaruin. Radio 1. Degids.nl. Met Felix Beurders. Goedemorgen. Het is lichtstroperig, maar toch fris en zoet. En het komt uit de vriezer, maar het hoort bij de zon. Raar, ra, wat is dat? Hey. Limoncello, het is het Italiaanse citroenlikuurtje. Opkomende zomerhit de laatste jaren, maar ook een goed reclameproduct blijkt. Zeker als je er een mannelijke, iets minder zoete versie van maakt. Dat is het reclamebrood Natwerk. Bedenken van reclamestuns als Thee en montage saus. Zometeen in gesprek met oprichters Frank de Ruwe en Lacht Brebaart. De Wereldontvanger bericht uit de City, het financiële hart van Londen. Daar wordt de frauduleuze beurshandelaar Adoboli voorgeleid. Deze zogenoemde rogue trader verspeelde maar liefst 1,7 miljard euro. 1,7 miljard euro. Wat zijn het toch voor types rogue traders? En Zembla komt het verhaal doen van een uitzending vanavond. Niet reanimeren alsjeblieft, want dat kan dramatisch aflopen voor beide partijen. Is de radioontvangst nog altijd slecht? Luister en kijk dan online gewoon. Surf naar gids.fm. Wat is de toekomst van de veehouderij? Doen we aan de horizon nog meer megastallen op of gaat de uitbreiding op een heel andere manier? In de toekomst. Wat die toekomst ook is, belangrijker is dat ook de stem van het publiek wordt gehoord. Daarbij. En daarom organiseerde staatssecretaris Bleker van Landbouw een zogenaamde maatschappelijke dialoog. En die stond tot leiding van Hans Alders. En hij presenteerde vanochtend in Den Haag zijn bevindingen. Meneer Alders, goedemorgen. Goedemorgen. U was de dialoogleider, zoals dat dan heet. Ja. Wat heeft u precies gedaan, behalve leider? <laughs> nou, wat we georganiseerd hebben is naast het publieksonderzoek wat er geweest is, in representatieve zin. Is een, een dialoog op internet. Aan de hand van een aantal thema's die met de veehouderij te maken hebben. Uh, dat is een intensieve dialoog geweest in de zin dat mensen met elkaar in discussie zijn gegaan. Want de dialoog gaat niet zozeer over de vraag ben je ergens voor of ergens op tegen. Ja, maar het gaat waar over de om, argumenten natuurlijk. om de argumenten. Uh, daar is zeer intensief aan deelgenomen. Uh, er zijn meer dan 3000 posities ingenomen. Ja, we hebben meer dan wat zegt 000... u? Er zijn 3000 posities ingenomen? Ja, dus, dus mensen hebben dus gezegd, ik, ik, ik, dit is mijn standpunt. En daar hebben anderen weer op gereageerd. Hè. Dat, zijn, uh, dat is hoe het op internet werkt. En bleef het beperkt het internet, meneer Anders? Nee, het tweede was dat we een aantal mensen hebben uitgenodigd... die niet uit de agrarische sector komen om zich aan te verdiepen in de vragen... door een dag informatie op te doen, een dag op werkbezoek te gaan... en een dag met, met een aantal anderen die ze niet kenden te praten. Stel dat u met dit probleem geconfronteerd zou worden... hoe zou u dat dan doen? En de derde vorm was dat wij zeg maar, alle hoofdrolspelers op dit, op dit gebied... twee dagen lang hebben opgesloten... en met hun gediscussieerd hebben en gesproken hebben... wat is nu precies de situatie in de veehouderij en ja. wat zou er moeten gebeuren. De die, zijn die zaten in een megastal, deur eh, dicht, Als je een conferentie ooit zo noemt, dan is dat zo. Ja. En de bedoeling was om de mening van de Nederlanders te vragen... Hè, over ja. de schaalgrootte in de veehouderij. In de volksmond, voor het inderdaad megastallen genoemd... Ja. wat vinden wij daarvan dan? Nou, het ging over twee dingen. Over de schaalgrootte en over de toekomst van de veehouderij. En wat je ziet, is dat de discussie uiteindelijk veel minder is gegaan... over de schaalgrootte... En veel meer over waaraan moet de veehouderij voldoen. Nou, Was dat dus, uh, tactiek? Nee. Dat het minder ging over de schaalgrootte. Dat wordt een beetje gesuggereerd in het trouw van vanochtend. Ja, maar dat Heeft is... u dat gelezen in een artikel van de medewerker van Milieudefensie? Hij schrijft dat in de dialoog het woord schaalprobleem niet eens meer wordt genoemd. Maar dat het alleen ging om thema's als milieu, dieren, mensen, gezondheid en landschap. En dat zou expres zijn gedaan omdat het ministerie van Landbouw al wist dat de weerstand tegen de megastallen enorm zou zijn. En daarom is het niet expliciet genoemd en daardoor is het probleem omzeild. Klopt dat volgens u? Dat klopt helemaal niet. Uh, kijk, wat mijn vraag was niet om een advies uit te brengen... of een bepaald rapport uit te brengen. Mijn vraag aan mij was organiseer de dialoog... en rapporteer wat in de dialoog naar voren komt. Dus als er heel veel uh, opgemerkt zou zijn over uh, de omvang dan had dat dus ook een prominente plaats in het rapport gehad. Maar heeft u wel de juiste mensen uitgenodigd? Dat denk ik, nou, op internet kon iedereen meedoen. Ja, maar wisten mensen daarvan? Want volgens de Partij van de Dieren was het heel mager van opzet... en ik citeer, was het nooit de bedoeling... om echt de mening van de Nederlandse bevolking te vragen. Ja, ik zal daar wat over zeggen. Er hebben... Er zijn natuurlijk mensen met hele uitgesproken opvattingen... in deze discussie die er ook al lang zijn. En die heb ik allemaal op internet eh, actief gezien. Die de argumenten naar voren hebben gebracht en dergelijke. Dus je kunt onmogelijk zeggen dat bepaalde stromingen... of bepaalde opvattingen helemaal niet aan bod gekomen zijn. Um, als je naar nou het rapportje nu van uh, dat bureau van de Partij voor de Dieren kijkt... Uh, die doet dat op basis van, uh, van, uh, van een representatief onderzoek... Ja. En die zegt, nou ja, dat komt eruit. Ja, ja 90% net... van de Nederlandse bevolking wist er niks van. Nee, maar nu heb ik net ook... Van de ontzettend... dialoog. Nee, precies. Maar de dialoog is ook begonnen... door eerst een representatief onderzoek onder de Nederlanders te houden. Eh, met een net zo grote groep als waarin dit onderzoek... van het eh, van de, van de, de, de, de wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren heeft plaatsgevonden. Dat heeft een heel erg herkenbaar beeld opgeleverd. Dat beeld is maar aan iedereen weer voorgelegd. Dus er is wel degelijk eerst Iedereen, gegeven. maar ik was niet op de hoogte. Nee, maar er is eerst onderzoek gedaan naar de vraag... wat, um, wat is nou de opvatting van de Nederlanders? En dat is dus niet een vraag, waar bent u voor of waar bent u tegen? Nee, dat snap ik. Want daar gaat het in de dialoog niet maar, over. Maar daarna bent u gaan dialogen... Ja... Ik wist er bijvoorbeeld helemaal niks, niks van dat er een, een Nederlandse dialoog was ten nee, aanzien van de veehouderij. Dat, dat zou makkelijk kunnen. De staatssecretaris heeft met de Tweede Kamer een discussie gevoerd wat men wilde. Daarin is uitgekomen, het moet een dialoog zijn die in twee maanden tijd plaatsvindt. Er is afgesproken dat het een internetdialoog zou zijn, dat de burgerpanel zou... Met andere wonen. woorden, u heeft gewoon aan uw opdracht voldaan. Ja, maar dat niet alleen. En dan herhaal ik nog, doordat we ook begonnen zijn met eerst een representatief onderzoek onder de Nederlanders te houden... heb je dan vervolgens dat als, als, als uitgangspunt mm. voor de verdere dialoog. Dus wat? er is wel degelijk breed uit aandacht besteed... aan wat de burger in Nederland ervan vindt. Meneer Alders de hamvraag. Ja. Wat is uw advies aan de minister? Ik moet u weer teleurstellen. De vraag was om te rapporteren en vooral niet te adviseren. Ik moest gewoon het weerslag ervan geven. Maar het rapport is zo helder als klas. En de uitkomst van de dialoog ook. Het is, de, de veehouderij moet echt anders dan vandaag. En anders is er geen toekomst voor de veehouderij. En wel of geen megastallen. En, en, nee, en nu even dan krijg je dus dat er hoge eisen worden gesteld aan dierenwelzijn. Bijvoorbeeld stallen moeten voortaan zodanig zijn ingericht... dat beesten hun dierlijk, hun dierlijk gedrag kunnen vertonen. Ja, maar ik blijf herhalen nee? wel of geen megastallen. Ja, ja, maar ik blijf zeggen wat er uit, uit de dialoog komt. Ja, en dat bleek daar ook... is dus geen antwoord op gegeven op die, ja, ja, op die vraag van mij. Niet in het exacte aantal. Maar ja. hier vloeit uit voort als je zo de stallen inricht... die aan die dierenwelzijn-eisen voldoen... of aan die volgezondheid-eisen voldoen... of aan die milieueisen voldoen, dan vloeit daaruit voort... Wat de maximale capaciteit van de stal kan zijn. Want waarom is het aantal, he, dus het, het, het precieze aantal dieren, niet het hoogpunt van de discussie geweest? Omdat je als je dat doet, je helemaal niet toekomt aan, aan welke eisen de veehouderij dan wel moet voldoen. Ik ga het rapport eens een keer uh, heel hard lezen vanavond, denk ik. ik. Ik wens u er heel veel plezier bij, want dit is echt de moeite waard om het te lezen. Ik dank u zeer, Hans Alders. Hij organiseerde namens staatssecretaris Bleker van Landbouw... een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de veehouderij. De Gids. Iedere vrijdag gaan we naar de wijk Vollehoven in Zeist. Daar woont echt van alles. Jong, oud, allertoon, altertoon, hoog opgeleid, laag opgeleid. Je kan het zo gek niet bedenken. De Elflet krijgt op dit moment een opknapbeurt. En dat geeft onrust. En bij onrust mensen klagen. Ook in over. Joost Tilgenhoff, verslaggever. Is het al duidelijk wie die klagers zijn? Nee, niet uh, heel erg duidelijk. Want veel klachten komen namelijk niet terecht... op de plek waar ze zouden moeten komen. Dat is bij de combinatie, de woningbouwvereniging. Want die klagers, die zijn anoniem. En dat ja. gebeurt onder andere via een, uh, een website. Uh, die website heet Slotstadnieuws. En daar wordt anoniem op geklaagd. Daar wordt anoniem op geklaagd. Uh, dus ik dacht... Ik ga die mensen opzoeken. Dus ik heb een oproep geplaatst van meld u bij de Vara, vertel het op de radio. En ze kwamen in een dromme. Nee, helemaal niet. Er zijn uh, maar één, ja, er zijn een paar mensen die hebben gereageerd. En er is één iemand die ik heb gesproken, dat is Irene. Uh, zij heeft geklaagd op die website, maar ze ging ook naar de woningbouwvereniging. Uh, ze woont op de 13e verdieping. Haar huisje zag er weer uh, picobello uit, maar dat was wel anders toen er uh, verbouwd werd. Glassplinters, verfresten, kit en heel veel stof krijg je er gratis bij. Ja, dat gaat over de opknapbeurt in de woningen. Daar wordt onder andere dubbel glas geplaatst en ook het enkelglas uitgehaald. De kozijnen worden geschuurd en geverfd en dat geeft ontzettend veel troep. Glassplinters overal door je huis en heel veel stof. En dat gaat inderdaad overal in zitten. TV's, je meubels, je stoffenmeubels, je stoffenspullen. En verder wordt er veel geklaagd over... Kou? Ja, vanaf uh, 24 augustus zijn de werkzaamheden begonnen aan het ketelhuis uh, naast de flat. Daarin staat een grote ketel die de hele flat verwarmt en die wordt vervangen door een, uh, een spaarzamere. Dus er zitten zes weken zonder centrale verwarming. En daar zijn heel veel klachten over en over vocht in huis. En, ja, dat is ook heel erg. Ook uh, toen het heel drukkend weer was kwam het vocht ook in huis. Dat is normaal ook, alleen stook je het dan weer een beetje droog. En nu was het vooral te merken aan nou, alles wat, wat je vastpakte was vochtig. Je was zelf wat, wat klammig. En uh, ik had mijn was gedraaid en opgehangen. Nou, dat werd niet droog. Dat, uh, nee, mijn handdoeken begonnen op een gegeven moment te ruiken. Dus dat uh, was allemaal heel vervelend. En daar hebben we nu uh, uh, kacheltjes uh, hebben ze beschikbaar gesteld bij de woningbouw. Dat zijn van die stroomvreters, toch? Op elektriciteit. Ja, 1800 watt. Elektrisch stoken, dat is uh, nogal, uh, nogal duur. En, en... wordt het Ja. Dat, uh, dat hoop ik. Je weet het ik, nog. Uh, nee, ik heb er geprobeerd een afspraak over te maken. Alleen, uh, ze, zijn er nog, uh, ze zijn er nog over in uh, gesprek. Dus mm -hmm. we wachten nog even af. Nou staan er op die website staan er nog veel meer uh, klachten, hè? Ja, zeker. Veel van die klachten zijn anoniem. Jij weet ook niet wie het zijn. Uh... Nee, nee, van sommigen heb ik een vermoeden van, van een enkeling. Maar van de meeste weet ik niet uh, wie het zijn. Dat betekent dus dat zij haar klachten heeft gemeld, Irene, aan de woningbouwvereniging, maar de rest doet dat niet. Nee, daar lijkt het wel op. En de woningbouwvereniging vindt dat ook heel erg jammer. Dus die heeft ook een oproep geplaatst op diezelfde website, maar die kreeg nul uh, reacties. En uh, die klachten, die anonieme klachten, blijven trouwens wel bij hun uh, binnenkomen. Dat vertelt projectmanager Hans Kranendonk via Twitter, uh, internet, blogs en uh, sociale media. Niet rechtstreeks Comment. naar jullie toe? Nee, niet rechtstreeks naar ons toe. Dat zijn er nog geen eens zo heel veel. Ziet u eigenlijk te wachten op klachten? Ja, specifieke klachten echt. Dus met uh, huisnummer en uh, vooral het adres waar iets uh, mis is... dat willen we graag weten. Want dan kunnen we echt de opzichten daarheen sturen om het verhaal te checken en er wat aan te doen. Waarom is het voor jullie als combinatie zo belangrijk om die klachten te horen? Omdat wij die aannemer moeten aansturen. Kijk, die aannemer heeft een contract met ons... en daarin staat ook dat hij die woning netjes achter moet laten. Kijk, er zijn natuurlijk ook tientallen onderaannemers... die bij dit werk weer betrokken zijn... en die, die moeten ook allemaal weer door die aannemer aangesproken worden... Ik denk dat er tientallen onderaannemers, eh, schilders, eh, betonreparateurs, installateurs... Eh, noem maar op, glaszetters, Het eh, zijn allemaal verschillende bedrijven. En hoort u ook ja. weer wel eens wat van de schilder of van de glaszetter? Nee, wij spreken eh, als woningbouwvereniging met de hoofdaannemer. En die contacten met die onderaannemers, die verlopen via de, via de hoofdaannemer. En dan is het ook maar weer de vraag of dat... Ja, het gaat over, gaat over heel veel schijven. Ja. Dat maakt het allemaal niet overzichtelijker nee. voor de bewoners, denk ik. Nee, absoluut niet. Uh, maar hoe specifieker klachten zijn, uh, adres en tijdstip, uh, des te meer kunnen we ermee. En er is natuurlijk uh, maar één iemand die die anonieme klaar is van dat Slotstadnieuws wel kent. En Dat is de beheerder van die website, hè, lijkt mij Joost. Ja, Rijn Schuurman heet hij. Hij kwam uh, tegemoet op zijn brommetje. En uh, hij weet niet alleen wie die klagers zijn... hij heeft er ook een verklaring voor waarom die mensen anoniem klagen. Dat heeft namelijk met die onderaannemers te maken... waar die meneer van de combinatie het over had. Mm. En verder heeft Rijn zelf ook niet zulke goede ervaringen... met de opknapbeurt die al bij hem is uh, uitgevoerd. Om een heel mooi voorbeeld te noemen, ze hebben nieuwe balkondeuren geplaatst... En uh, als je hem dicht doet, dan valt hij weer net zo hard open... omdat hij gewoon anderhalf centimeter te klein is. Maar heb je de combinatie daar ook over gebeld? Ja, ja, ja. En het, uh, ik, nou, het grappige ervan is... Uh, men, men geeft uh, hoog af, zeg maar, op uh, het isoleren. Maar het duurt nog zes tot acht weken voordat de deur vervangen wordt. Ja, ja. En in de tussentijd is het gewoon één tochgat. Want ik zit op zeven hoog en ja, er staat altijd wind. Met geen verwarming te hebben... Dus, nou ja, dan... Uh, ja, de rotzooi van, van, uh, van de verbouwing is... Uh, maar een verbouwing geeft toch altijd uit, rotzooi? Jawel, kijk maar, ik bedoel, je verwacht niet dat je verf en, en, en plamuur en dat soort dingen in je zeil in je tegenkomt. Mm -hmm. Laat staan tegen het behang die zeg maar anderhalve meter verderop verwijderd zit van de plek waar men bezig is geweest. Ja, en als je dan de combinatie erop wijst, dan wijst die weer vervolgens met de vinger naar de, naar de aannemer. En de aannemer zegt van, ja nee, nee, dan moet je toch echt bij meneer Riensma zijn. Want die is dan de tussenpersoon tussen de aannemer en, en de woningbouw. En die zegt dan volgens mij, zo, ja, maar uh, dit is echt in opdracht door de, door de aannemer gedaan. Dus je moet toch weer, en zo gaat het heen en weer. Het lijkt soms wel dat niemand de verantwoordelijkheid durft te nemen. Dat gevoel hebben wel een heleboel mensen. Want men, men wordt gewoon zeg maar, van het kastje naar de muur gestuurd. En daarom is jouw website zo lekker prettig om het toch eventjes te kunnen opschrijven. Nou ja, weet je, mensen kunnen zich uh, uiten, zeg maar, op, op, op de site. En... Jij weet wel wie die klagers zijn. Ja, maar oké, okay, maar ik kan slecht uh, zeggen van die en die achter dat en dat adres. Dat, uh, een beetje, uh, mensen verwachten toch een beetje privacy. Ja. Maar ik adviseer toch wel gewoon de mensen om het gewoon duidelijk uh, over te brengen naar de woningbouw. Want ja, hoe meer mensen zeg maar, zich melden bij de woningbouw, dus te eerder dat er wat aan gedaan kan worden. Ja, dan is het natuurlijk wel heel makkelijk om op een website te gaan zetten van... Ja, uh, oh, die en die en dat is dit en dit is fout en dat is goed. Maar daar heb je niks aan. Wel gewoon de combinatie. Kees Schuurman, hij is uh, de beheerder van de website Slotstadnieuws en heeft zelf ook dus meegemaakt hoe die opknapbeurt zijn uh, vruchten afvieren in sommige gevallen. Hij zegt: je belt gewoon in de combinatie en uh, daar zijn twee opzichters uh, te bereiken en de namen en nummers van die twee opzichters staan op de website van de gids.fm. Alleen als u daar woont in de wijk over. niet als u klachten hebt over uw flat in Maastricht. Daar gaat het niet over, dat begrijpt u? Nee. U. En voor meer klachten ook even bellen met ons. Okay. De Gids. fm. Maestro Antonio Consolaro. <laughs> De mandoline, om in de sfeer te komen van Italië ten zuiden van Napels. Ik zie heuvels met citrusbomen vormen. Frank de Ruwe en Lacht Brebaard van reclamebureau Natwerk... die sprongen in het voorjaar in de auto om in de buurt van Napels... de perfecte citroenen te vinden voor de Italiaanse citroenlikeur Limoncello. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Met z'n tweeën naar Zuid-Italië naar nou, midden Italië eigenlijk... om daar citroenen te kopen... Uh, dat is een beetje vreemd voor een product dat al lang te verkrijgen is... in elke Nederlandse supermarkt bijvoorbeeld, of een goede groentewinkel. Waarom daar? Nou, we zijn eerst naar Palermo gereden, want we wisten niet precies waar we moesten zijn. Maar, uh, dat is een stuk verderop. Dat is een stukje verderop. Sicilië. En toen kwamen we eigenlijk pas halverwege achter dat je terug moest in Italië... richting Napoli, en dat daar de beste citroenen waren. En, uh, in, in Palermo hebben ze er ook citroenen, of niet? Hebben ze ook citroenen, maar die waren niet helemaal goed, hoorden we daar. Dus het enige wat we daar gedaan hebben, is een goede uh, snor laten scheren... En uh, toen zijn we weer terug in de auto gestapt. Heel stuk teruggereden en toen richting Napoli. En daar hadden ze echt de perfecte citroenen. En dat zei iedereen in Italië. En toen dachten we na: nou, Wat is me. dan de perfecte citroen? De perfecte citroen is een, uh, is een grote, stevige, een iets groene citroen met een dikke huid. Uh, de dikke huid zorgt ervoor dat uh, de, de gele bovenlaag, als je hem scheelt, dat er uh, eigenlijk niks van het wit meekomt. Uh, van, de, van, de, van het vruchtvlees. En die citroen hebben ze niet bij de Albert Heijn, bij de water? Nee. Nee, bij de Albert Heijn uh, verkopen ze aardige citroenen... maar die worden meestal ingesmeerd met een, uh, een wakslaag. die, die ingesmeerd? Ja, die worden in het productieproces worden die uh, ingewakst zodat ze mooi glimmen. En, uh, dus wij zijn op zoek gegaan naar de beste biologische citroen. Die hebben we met de hand geplukt zodat we zeker wisten... dat ze, dat ze uh, puur natuur zonder wax. Mm, en daar hebben jullie die Bello Limoncello van gemaakt. Uh, dat is gewoon een uh, citroenlikeur die in Italië al jaren en uh, al even lang verkrijgbaar is eigenlijk. Klopt. En is die nou heel anders dan die Italiaanse? Ja, <laughs> toch wel. <laughs> nou, we hebben ervoor gekozen om hem uh, iets mannelijker te maken. Dus een tikje minder suiker. Dus hij is iets minder zoet dan de gemiddelde Limoncello. En uh, we zitten op het alcoholpercentage aan de bovengrens, waardoor het een, uh, een stevige uh, likeur is. We noemen ja. hem ook zelf de macho onder de liqueur en dat klopt wel. Het is eigenlijk heel te maken. Uh, makkelijk te maken. <laughs> wat jij wil. Ja, uh, toch? Je, je, je gooit wat uh, van die citroenschijfjes uh, in een grote pot. Klopt. Het recept aan zich is, uh, is niet moeilijk. Je en rijdt naar Italië en iedereen legt je uit op straat hoe je limoncello maakt. Want dat weet elke Italiaan. En dan wat suikerwater erbij en dan Suiker. ben je klaar, toch? Klopt. Dat is alles wat het, uh, wat het is. En dan moet je het heel lang laten staan. Er is nog wel een verschil dat limoncello is redelijk bekend aan het worden in Nederland. Um, het is nog niet erg lang verkrijgbaar. Waardoor in Nederland eigenlijk de mindere limoncello's uit Italië worden geïmporteerd. Ja. En je moet goed op zoek gaan naar een biologische limoncello... die uh, weinig E-nummers uh, bevat. Dan en nou had ik Joost of gevraagd om hier bij te blijven zitten... want ik ga zelf niet proeven, maar er zijn mensen die nu klaar zijn met hun werk. En die zitten ook aan de andere kant uh, van het glas, in een studio. U kent misschien een radiostudio. En uh, degene die ze geroepen voelt, die komt binnen. Hé, hey, Wim Adewernink natuurlijk. Uh, <laughs> de autoliefhebber gaat gewoon met een slok drank op achter het stuur zitten. Wil jij even wat proeven van deze limoncello, Wim? Hij moet eigenlijk natuurlijk hartstikke koud zijn. Ja, hè? En deze is niet ijskoud. Nee, dat klopt. Maar hij is wel mannelijk. Hij is wel mannelijk. En waarom is hij mannelijk? Waarom moet hij mannelijk zijn? Nou, de associatie met koffielikeuren is al heel snel uh, een vrouwelijke associatie. Um, terwijl het bij een, uh, een goede espresso na het eten ook heel... Nou, dat is niet per se alleen voor vrouwen weggelegd. En jullie hebben meer van uh, dit soort gekke producten op de markt gebracht. Je hebt Klopt. de thee bedacht en de montagesaus. Klopt. Wat is de hoppatee? Thee Thé met een klappie. Eigenlijk het is het een vervanger voor een espresso. Normaal kun je in een restaurant kun je na afloop van het eten een espressoetje bestellen... om weer goede energieboost te krijgen. En daar heb je niet een thee-variant van. En die hebben wij verzonnen. Dus een thee met een gigantische berg cafeïne erin. En, uh... Zodat je meteen nooit meer slaapt. Precies. Dus, en die montagesaus, wat is dat? Uh, dat is, uh, van die kit, uh, je hebt van die kitpatronen voor kitpistolen... Voor die bouwvakkers hebben om een kit na te leggen. Alleen die patronen die je daarvoor gebruikt... die hebben we gevuld met uh, saus, met ketchup en mosterd en mayo. Zodat je echt op een frikandel een goede re rechte streep kan trekken met saus. En waarom hebben jullie dat gedaan? Voor lol. <lacht> <lacht> nee, uiteindelijk zijn dat soort dingen goed om bij uh, klanten binnen te komen. Bij, een, uh, bij sausfabrikanten is het, kun je wel zeggen als bedrijf... we willen onze bedrijfspresentatie komen laten zien. Maar het is leuk om te laten zien... Van, hey, we hebben een product in jullie range bedacht en uh, is het een leuk idee als wij een keer aanschuiven... om dat product te laten zien... en dan meteen ook je bedrijf te Wip, laten zien. Uh, heb je al geproefd? Ik heb al uh, even een slokje genomen. en uh, ja, Je weet, in Italië heb je heel zoete drankjes... of je hebt heel bittere drankjes. Nou, Dit is duidelijk uh, zoet, maar hij is niet zo, zo, zo meer zoet... als dat ik hem uh, kan herinneren van vorige keren dat ik hem dronk. Het lijkt zelfs een beetje... nou, bijna kruidig kan ik, wil ik niet zeggen... maar hij is in ieder geval een beetje pittiger... Hm. En dat is ook de uh, bedoeling natuurlijk. En Dat weet ik niet of dat de bedoeling ja, niet is. Uh, want in Italië heeft iedereen zijn eigen recept. Het is goed, dat elke uh, huisvrouw haar eigen spaghetti smaak heeft... Uh, is elke limoncello denk ik ook weer anders. Zo is het. Hij is overal uh, geweest uh, weer met zijn auto. Ja, goede ja, constatering. Hoor, maar dat, dat, het is niet de bedoeling dat jullie een limoncello fabriekje gaan beginnen nu? Nu nee. dit op de markt is gebracht? Nee, we zijn uh, in zee gegaan met uh, twee jonge ondernemers. Die gaan vanaf hier dit uh, project overnemen. En die gaan de hele sales en marketing en de toekomstige PR organiseren. En volgens. dit is eigenlijk wat jullie steeds doen. Jullie bedenken ja. iets en dan draag je het over aan hebben... geïnteresseerden. Ja, wij, hebben, wij werken voor, uh, uh, voor grote klanten. Dit is dus een uh, voorbeeld van een project wat wij zelf initiëren vanuit onze eigen... Drive om leuke producten te maken en daarnaast werken we voor klanten als uh, voor Diesel, voor Ben, voor de uh, Radio 538, VPRO, van alles en nog wat. Om, en wij bedenken voor hun uh, manieren om hun merk te versterken. Noem eens wat wat je bedacht hebt, wat jullie bedacht ja. hebben. Uh, nou, de ik denk de voor huur. BNN hebben we een aantal jaar geleden een miljoen kauwgomballen op de dam om laten vallen. Toen was heel de dam verspreid met kauwgomballen, een soort opstopping veroorzaakt, waardoor uh, het verkeer niet meer. Uh, Kon plaatsvinden. En uh, daarvan hebben we goede beelden geschoten. En op de Koen en Sander Show werd omgeroepen. Er is dus een kougenballenautomaat, omgevallen op de dam. Waardoor je in één keer ja, een soort uh, free publicity creëert rondom een nieuw merk. En dat was toen 101 TV wat gelanceerd moest worden. En uh, dat is er eentje. Nou, zijn er hier in Hilversum om allerlei omroepen aan het hunkeren naar reclamecampagnes om meer leden binnen te halen. Mm -hmm. Bedenk er eens één, spontaan voor de Vara: om meer leden binnen te halen. Ja. ja. Dan moet je bij ons op kantoor komen, dan gaan wij. Uh... Nee. <laughs> Ik hou jullie... Weet je wat we doen? Na ja. het nieuws van half twaalf kom ik bij jullie terug. Heb je drie minuten. Oké, okay, dat is goed. Ik ben heel Die benieuwd. Staat. Dit was overigens uh, toch één grote reclame tot nu toe. Ik uh, praat <laughs> zometeen verder met Frank de Ruwe... en Lars Brebaert van reclamebureau Natwerk. Makers onder meer van de Bello Limoncello. Tot 12 uur nog. Zemba-verslaggever Thomas Blom komt vertellen over de uitzending van vanavond. Niet reanimeren, eh, re alstublieft. En we gaan meer belasting betalen voor onzuinige auto's. Autospecialist Wim Ouderwiernink is de brenger van dit slechte nieuws. Allemaal naar de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. De nationale ombudsman Meijer wil dat de regering snel met een regeling komt... om gewonde oorlogsveteranen schadeloos te stellen. Vorig jaar kwamen de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie tot een akkoord. Gewonde veteranen die voor 1 juli 2007 terugkwamen van een missie... zouden extra geld krijgen. Maar volgens de ombudsman is er tot op heden nog niets gebeurd met die regeling. De beloningsregels die banken twee jaar geleden afspraken worden redelijk nageleefd. De variabele beloning van bestuursleden is bij alle banken nu kleiner... dan het vaste salaris. Maar bij een groep van 600 mensen onder de top is dat nog niet zo. En bij dochters van kleinere buitenlandse banken wordt de bankencode vaak ook niet goed nageleefd.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 En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat viel op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft 4 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A13 richting Den Haag bij Delft 3 kilometer. Daar is de rechte rijschok dicht. Door werkzaamheden op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor de Vlakentunnel 2 kilometer. Radio 1. De Gids.fm met Felix Burgers. Ik praat heel even verder met Frank de Ruwe en Luit Breebaart van het reclamebureau Natwerk. En zij hebben zojuist tijdens het nieuws met lieselot Thomasen een reclamecampagne bedacht voor de VARA om aan meer leden te komen. Ik ben heel benieuwd. Um, ja, ik dacht het lidmaatschap van de VARA, ik weet niet hoeveel dat is. Maar als je al die lidmaatschappen, al die bedragen bij elkaar doet... in een grote pot en daar zo het loterij uit laat ontstaan. Dus dat mensen eigenlijk hun lidmaatschap... Uh, terug kunnen zien, want ik weet niet wat de lidmaatschap kost, een tientje of zo, en dan uh, al die tientjes worden bij elkaar gedaan in een hele grote pot, en daaruit organiseer je dan een soort loterij dat al dat geld weer terugkomt bij de bij degene die het wint. Want het lidmaatschap geld wordt toch altijd weer teruggestoken in de. Heb wel een vergunning hebben, hè, van het ministerie van justitie om een loterij te organiseren? En ik weet niet of dat niet in strijd is met de met de mediawet. Doe het ergens in het buitenland. <laughs> Heerlijk hartelijk dank voor de komst. Geen dank. Uh, Geen succes. Dank, dank je. Wel. Vara. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Willem Frank de Nootje gaat vandaag naar Londen. En om precies te zijn naar de City, het financiële hart van Londen... daar is de beurshandelaar Kweku Adoboli... gisteren voor een tweede keer voorgeleid voor de rechter. Hij wordt verdacht van fraude bij de Zwitserse UBS-bank. Uh, daarmee zou hij 1,7 miljard euro hebben verspeeld. Dat verlies kwam vorige week naar buiten... toen Adoboli zichzelf meldde bij zijn leidinggevende in Londen. En in de City gingen toen natuurlijk meteen de alarmbellen rinkelen... en Adoboli werd ja, in de handboeien geslagen en afgevoerd voor een Haag van Media. We did get a glimpse of the city's supposed newest and biggest rogue trader. Brace yourself. He looked more like a naughty schoolboy, the one-time star trader has been accused of losing his bank at least an eye-watering 1.3 billion pounds. Ja, in beelden van de BBC zie je dat hij eigenlijk met een glimlach de deur van de rechtbank uitkomt, de beurshandelaar. Ja, ja hij ziet er bijna uit als een schooljongen, zegt de verslaggever. Dat komt misschien ook door zijn heldere blauwe trui die hij aan heeft. Eens was hij een tophandelaar, een ster. En nu is hij bestempeld tot, tot rogue trader. Noem het maar een, een schelme speculant, Of zeg eigenlijk maar gewoon een boef die de bank een vermogen heeft gekost. En hoe kon deze tophandelaar, of werd gezegd deze ex-tophandelaar, zoveel geld verdienen dan? Nou, Adoboli zat uh, bij de Delta One Desk van de UBS Bank. En dat zijn de elitehandelaren van die bank. En ze mogen handelen met het eigen vermogen uh, van de bank. Uh, gokken, zeggen uh, de critici eigenlijk van deze handel. Dus je kan verdienen, maar je kan ook Flink verliezen verliezen, ja. En een belangrijke taak van, van Delta One is juist dat ze hun risico spreiden door hun grootste inzet te dekken met uh, investeringen die weer een stuk veiliger zijn. en Zo dekken ze zich in tegen al te grote verliezen. Daar zijn ook strikte regels aan verbonden. En Kwekku Adoboli die heeft die strikte regels waarschijnlijk niet gevolgd en daardoor grote verliezen geleden. En dat wist hij ook een hele tijd onder de pet te houden. En wie is deze Kwekko Adoboli eigenlijk? Is daar inmiddels iets meer over bekend of niet? Ja, de Britse media die zijn bovenop hem gedoken, uiteraard. Uh, de tabloid uh, Daily Mail is natuurlijk goed voor de nodige trivialiteit. Dus ze pakken flink uit met een verhaal over het voormalige appartement van Adoboli. In, in een luxe Londense wijk. Daar woonde hij in een enorm loftappartement. Dat zou al 5000 euro per week hebben gekost. Daar gaf hij ook enorme feesten waar 500 50 mensen langskwamen. Ook wel eens klachten van buren gehad over geluidsoverlasten. Speelde dan die zeesten. Champagne vloeide rijkelijk, al dus de Daily Mail. Het staat nu uh, leeg, zie ik. Uh, het, staat, het staat nu leeg. En volgens de huisbaas, uh, die was trouwens vrij tevreden over bolie. Dat uh, was een keurige kerel, zegt hij verder. Uh, maar hij was wel eens te laat met de huur. Nou, Verder stond op zijn Facebookpagina, die inmiddels onzichtbaar is geworden... dat deze man fan is van de Nigeriaanse muzikant Vela Kuti... en van de televisieserie The Wire. En wat is er meer bekend over de persoon... Adoboli. Nou, hij is geboren in Ghana. Uh, inmiddels is hij 31. Op zijn tiende kwam hij naar, naar Engeland om naar kostschool te gaan. Op de website van die kostschool staat, uh, of stond een profiel... Uh, waarin hij zegt, uh, of heeft gezegd vroeger... Uh, het leven draait om het winnen. Hij wil atleet, atleet worden vroeger. Uh, en uh, nou ja, winnen vond hij ontzettend belangrijk. Uh, drie jaar later... Uh, of oh, sorry, uh, hij ging dus naar die kostschool. In 2003 uh, haalde hij zijn diploma e-commerce. Drie jaar later ging hij aan de bank... Aan de slag bij die Zwitserse bank. En in de Financial Times wordt een oud-collega opgevoerd... die Adoboli buitengewoon eerlijk en zeer integer noemt. Door een kennis wordt hij getypeerd als hartelijk en sociaal. En vanuit Ghana reageerde ook papa Adoboli. Ik weet mijn zoon will not dat do niet doen om het te benefit from it. Als het gebeurt, is het misschien een verhaal. De vader van Kweku Adoboli, Hij zegt: Ik ken mijn zoon. Hij zou zoiets niet gedaan hebben om er zelf beter van te worden. Als het gebeurd is, dan heeft hij een fout gemaakt of een verkeerde inschatting. Nou, gisteren moest Adoboli dus voor de tweede keer voor de rechter verschijnen. Hij kreeg te horen dat hij tenminste tot oktober vast blijft zitten. Ik hoop voor hem dat hij een goede advocaat heeft. Heeft hij die? Nou, hij wordt verdedigd door advocatenkantoor kingsley Napley En zij waren ook de advocaten van Nick Liesen. Nick Leeson, dat is die rogue trader die de Barrens Bank destijds heeft omvallen, toch? Klopt, dat was in uh, 1995, uh, viel de Baringsbank Bank om. Um, en Leeson stuurde naar aanleiding van deze zaak Adoboli een brief aan Dagblad Independent. En hij schrijft, je hele leven is een leugen. En hij noemt het ook een opluchting toen het bedrog eenmaal naar buiten kwam. En dat zijn misschien wel de gevoelens die Adoboli op dit moment herkent. En Leeson had drie jaar lang zijn verliezen verborgen weten te houden. Nou, dat is net als met, uh, met Adoboli. Hè. Die begon waarschijnlijk met zijn schimmige praktijk in 2008. Uh, hij leeft onder absolute hoogspanning. En het is adembenemend verfilmd in, de, in, in Rogue Trader. Daarin zie je Nick Leeson, gespeeld door Ewan McGregor. Steeds radelozer worden, want zijn verliezen op de Aziatische beurs lopen in de miljoenen. Wat is een Nick Leeson. Have lost 50 million quid in one day! Het loopt Gierit uit de klauwen met, met al zijn speculaties. Lees in die stormt een toilet binnen. Nou, hij is alleen. Hij kijkt in de spiegel en dan roept hij tegen zichzelf. Je hebt 50 miljoen pond verloren in één dag. Maar daar hield het niet op. Het werd veel erger. Zijn verlies werd zo groot dat ja, uiteindelijk in 1995... de hele bank eraan failliet ging. Hoe is het eigenlijk met die liessen afgelopen? Nou, die zat drie jaar in de gevangenis. Hij kwam weer op vrije voeten in 1999. En tegenwoordig geeft hij vooral uh, lezingen... Over de financiële wereld. En hij schrijft ook wel eens een boek. En dus ook nu deze brief uh, aan die Independent. Waarin hij zich ook richt tot uh, Kweku Adoboli. Uh, en hij geeft een advies. Hij zegt: geef in de rechtszaal je volledige me medewerking. En doe vooral niet zoals Jérôme Kerviel. Dat was die Franse rooktrader van een paar jaar geleden. Van een paar jaar geleden. Die uh, verspeelde bij Société générale bijna 5 miljard euro. Die man die blijft volhouden. dat de bank wist waar hij mee bezig was. En hem zelfs aanmoedigde. Nou, Leeson die, uh, die gelooft het allemaal niet. Hij schrijft. Hij traders rogue traders die moeten in het reinen komen met zichzelf... over hun eigen oneerlijkheid. Uh, bij hemzelf was het dan wel geen criminele intentie. Hij wilde vooral geld verdienen voor de bank... en voor zichzelf bonussen binnenslepen. Uh, hij zegt, de handelaar is uiteindelijk de schuldige... maar de bank met zijn falende controle is medeplichtig. Aldus Nick Leeson. Nou, en ondertussen gaat deze speculatieve handel gewoon door... en is het eigenlijk wachten ja, tot de volgende rogue trader opduikt. Dankjewel, wel, Willem Frank ten Een prettig weekend. Als je Emiliana Torini hoort, dan denk je onmiddellijk aan Limoncello. Of in ieder geval aan een warm land. Veel zon, weinig regen. Maar ze komt uit IJsland. Hey, I'm in love. My Tong tong tong tong, my heart is <laughs> beating like a jungle drum. Rocka rocka rocka rocka rocka rocka. Dank scholelijk nummertje. Emiliana Torini, de vader, kwam inderdaad uit Italië, maar hij heeft nu een Italiaans restaurant in Reykjavik. Ik weet niet of het goed bezocht wordt. En zij brak door bij de Sunkepni Framhalscolana, dat is een zangwedstrijd voor scholen. Ik denk dat allemaal weten. Misschien moet neergestortst, uh, geen pols, haas, ah, niet meteen, snel, ik denk hard. De ambulance komt met z'n naar u toe meneer, kunt u even kijken of de patiënt ademt. U moet uh, proberen naast de borstkast te gaan zitten met uw knieën en uw handen op zijn borstkast te leggen. Ja. af en toe gorgelen, wat betekent dat? Dat is geen goede ademhaling. En u moet zorgen dat de borstkast 30 keer ingedrukt wordt in een hoog tempo. 7, zo. nee. 10, 11, 8. En zo gaat het dus in de praktijk, het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Reanimeren is ook het onderwerp van Zembla van vanavond. En er blijkt uit die uitzending dat er nog veel onduidelijkheden zijn over dat reanimeren. Programmaker Thomas Blom is hier, goedemorgen. Goedemorgen. Welke onduidelijkheden zijn dat? Ja, eigenlijk de meest uh, simpele onduidelijkheid is, ja, uh, en dat is ook de grootste onduidelijkheid, hoeveel mensen er overleven. Dat kan ik ook aan jou vragen, hoeveel hoe groot denk je dat de kans is dat het goed gaat? Met reanimering? Geen idee, maar het lijkt mij toch verstandig om het te doen, of niet? Ja, maar de overlevingskans is heel klein eigenlijk. Of ja, wel, wel dat gaat toch wel over een groep mensen, die, die, een substantiële groep... maar de overlevingskans is 15%. Maar dat zijn dan vooral mensen met een goede levensverwachting. Dus daar zijn we ook gelukkig mee. Vooral ja. voor die mensen die geholpen kunnen worden aan hun hart daarna... en, en op een goede manier verder kunnen leven... Maar bij ouderen is die overlevingskans veel minder. Nou, en daar gaat, het, gaat de uitzending ook over. Want wij krijgen heel veel geluiden te horen uit de praktijk van, van, uh, van hulpverleners. Uh, daar moeten we gaan over, over gaan praten. Want wij, gaan, wij zijn ouderen aan het reanimeren. Of mensen met onderliggend lijden. En eigenlijk storten we die verder in de ellende daarna. En welke ellende dan? Nou, als je overleeft... Als, kijk, je komt er nooit beter uit na reanimatie. Uh, uh, zeker bij ouderen. Uh, en als je dan wel overleeft, dan kan het betekenen dat je in een ziekenhuis nog de laatste maanden van je leven slijt. Of als je onderliggend lijden hebt en eigenlijk op een, op een goede manier afscheid wilt nemen van het leven. Ja, dan zit je echt niet te wachten, uh, erop te wachten dat je nog gereanimeerd wordt. Wie heb jij hierover gesproken voor deze uitzending? Nou, het is eigenlijk allemaal begonnen met een ambulancebroeder. Want uh, uh, ook hij heeft natuurlijk de drang om mensen te redden. Uh, en hij heeft, uh, had daar steeds meer moeite mee. Hij heeft daar een artikel over geschreven in Medisch Contact. En uh, met de kop gun de patiënt een rustige dood. En dat heeft hij geschreven omdat hij ook steeds meer ouderen uh, moest reanimeren. Nou, dat is overgenomen door andere mensen uit de praktijk. Dus uh, bijvoorbeeld een huisarts. En uh, die, die ook vertelt van ja, in mijn praktijk... de mensen die vooral doodgaan, dat zijn ouderen. En die komt steeds vaker voor dat dilemma te staan. Ik zeg dus ook vaak tegen kinderen... Van, van oude mensen, of partners van oude mensen. Denk erom, bel niet meteen de ambulance. Bel de huisarts, want ambulance betekent actie. Ongeacht leeftijd. Want als de ambulance gebeld wordt, dan zijn die ambulancebroeders verplicht om te reanimeren? Ja, dan gaan ze aan de slag. Tenzij er een niet-reanimatiepenning is, maar dat, dat, heel weinig mensen hebben die. Uh, uh, en dan, dat is ook absoluut geen garantie, want ze mogen niet eerst uh, daarna op zoek gaan. Ambulancebroeders gaan aan de slag. Wat vinden familieleden daarvan? Van het feit dat er, er gereanimeerd wordt zonder dat dat echt tastbare resultaten levert. om het zomaar eens plastisch uit te drukken? Nou, we hebben in de uitzending ook een mevrouw en die heeft jarenlang op reanimatiecursus gezeten omdat haar man hartpatiënt was. Heeft haar man gereanimeerd, haar man kwam er vervolgens uit met een hersenbeschadiging en, die zegt, ja, en, en is drieënhalf jaar later overleden. En ze zegt, daar heb ik enorm veel spijt van. Maar... Wat, wat haar vooral zo geschok, geschokt heeft... is dat uh, zij, zij kreeg in het ziekenhuis te horen... ja, maar u had uw man helemaal niet moeten reanimeren... want hij behoorde tot een risicogroep. Nou, en die informatie die is haar nooit verteld. Niet op de cursus, niet door, door de Hartstichting, door niemand. En uh, ja, dat, uh, dat, dat heeft haar heel erg geraakt. Als ik dit geweten had, dan had ik nooit gereanimeerd. En dan had ik ook met mijn man overlegd, dan hadden we samen overlegd... van uh, als dat zo is, dan had mijn man ook gezegd... nou meisje, laat mij maar mooi doodgaan. Wat ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid van het feit... dat mensen zo slecht op de hoogte zijn van de risico's, denk jij... De verantwoordelijkheid, uh, uh, het komt allemaal voort uit uit de beeldvorming. Het beeldvorming komt voort uit IR, uit de Hartstichting met name die prachtige spotjes uh, uh, laat zien en daardoor denken mensen dat reanimatie ja per definitie succesvol is of in ieder geval dat 50 overleeft. Dat blijkt ook uit onderzoek. Nou en als wij zo, wij hebben die vragen ook voorgelegd aan uh, aan de Hartstichting in de uitzending van ja. Uh, moet u niet meer verantwoordelijkheid nemen... ook voor die andere kant van mm. het verhaal, voor die ouderen... en ook duidelijk maken dat reanimatie ingrijpend is. Ja, en dan wordt er gezegd, ja, maar dat is niet onze doelgroep. En waarom zijn ze er zo onduidelijk over, denk je? Ja, ze willen mensen op reanimatiecursus krijgen. Maar ja, ik ga echt wel op reanimatiecursus. Ook al krijg ik uh, de, de uh, duidelijke informatie. Ja. Uh, iedereen wil wel mensen redden. Maar we willen met z'n allen denken. Zit er voor... ook een financieel belang achter? Misschien? Ja, nee, ja campagnes worden gefinancierd natuurlijk. Het is ook iets waar de Hartstichting uh, voor opgericht is. Uh, maar, en dat zeggen mensen ook. Dat uh, zeggen artsen uh, ook in onze uitzending. Maar ze hebben ook de plicht om volledig in de breedte voor te lichten. Want als het op deze manier gaat, dan frustreren ze dat gesprek met mensen, met ouders over reanimatie. Reanimeren gebeurt het vaakst in ziekenhuizen. Enig idee hoe ze dat daarmee omgaan? Nou, dat, daar schrok ik wel een beetje van. Uh, in, in ziekenhuizen, verpleegkundigen mo moeten natuurlijk aan de slag. Die moeten gaan reanimeren. En als zo'n gesprek niet goed gevoerd wordt... dan hebben patiënten een, uh, een positief reanimatiebeleid. Kunnen ze dan krijgen, terwijl eigenlijk iedereen weet... ja, dit is helemaal niet zinvol. Maar die verpleegkundigen moeten aan de slag... Die moet gaan reanimeren, als, als, als, mocht het nodig zijn. Terwijl zo'n verpleegkundige donders goed weet... wat ik nu doe, dat heeft geen enkele zin. Nou, en wat, wat blijkt ook uit onze uitzending... wordt ook erkend door artsen en verpleegkundigen. Die verpleegkundigen die ontlopen dan zo'n reanimatie. Sterker nog, ze saboteren het om ja, net wat, ja, wat minder goed aan de slag te gaan. Dat gebeurt echt? Dat gebeurt in de ziekenhuizen, omdat er zoveel onduidelijkheid is. Omdat die verpleegkundigen denken, dat, dat heeft geen enkel nut. Dus dit gaan wij niet doen. En dan gaan ze traineren. Ja. Ze moeten, en dan gaan ze traineren. Ja. En waar ligt die bal nu? Wat moet er gebeuren? Nou, de po politiek moet echt eisen dat er breed geïnformeerd wordt. Het gaat niet om een pleister plakken. Dit gaat over leven en dood. En die andere kant, we willen, ik denk dat we allemaal ook waardig willen sterven. Nou, als je, mensen, uh, met, uh, mensen met onderliggend lijden of ouderen, uh, als die dat wordt afgenomen, die natuurlijke dood, ja, dat is nogal wat. Dus uh, er moeten richtlijnen komen. Uh, wanneer moet je wel of niet renumeren? En dat moet georganiseerd worden. Want we moeten er niet vanuit gaan van. Als iemand het nodig heeft, laten we er dan gelijk bovenop springen. Dat is de conclusie van Zembla. Thomas Blom, hartelijk dank. Vanavond om tien vooraf tien. Zembla met de aflevering niet reanimeren, alsjeblieft. De er moet fiks bezuinigd worden. Dat werd ons de afgelopen dagen nog eens duidelijk ingepeperd. Veel belastingen gaan omhoog. En in hoeverre treft dat de automobilist? Wim Ouderwernink, elke vrijdag hier aanwezig, spitte de miljoenennota door op Auto Nieuws en hij is hier. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen, Fabien. Welke belastingen gaan er omhoog? Nou, ze gaan voorlopig even omhoog. Maar dat is omdat er een, een, zeg maar een nieuwe staffel is in de CO2-gerelateerde belastingen. En uh, die zit eigenlijk op de BPM, de aanschafbelasting die werd altijd berekend op basis van de aanschafprijs... en die gaat vanaf 2014 berekend worden... helemaal berekend worden op basis van de CO2-emissie. En daar heeft men dan een aantal schijven voor ingesteld. Ja. Uh, maximaal of heel weinig CO2. En vervolgens ook weer een aantal schijven met toeslagen... voor dieselmotoren, want die zijn... In de CO2-emissie wel wat, wat gunstiger, maar die hebben weer wat andere nadelen wat uh, uitlaatgasvervuiling betreft. En benzinemotoren die krijgen dan een soort korting. Het is een uiterst gecompliceerd uh, systeem, het uh, bijna niet uit je hoofd te leren. Die maar dieselmotoren dat... krijgen dus minder korting dan benzinemotoren? Die, die moeten een toeslag betalen. Er is dus een toeslag. basis en daar is uh, een, een basistarief en uh, vier basistarieven en daar, uh, dat verandert ook ieder jaar. En de bedoeling is dat door die, uh, die grenswaarde van CO2 steeds te verlagen, dat de industrie geprikkeld wordt... om sneller met schonere en zuinige motoren op de markt te komen. Dus hoe viezer de auto, hoe duurder het wordt eigenlijk? Dat is, was al zo en dat is nog steeds zo. Maar het, het kan best zijn dat een, een auto die nu een bepaalde categorie is... heel onzuinig is... Uh, over twee jaar een zuiniger motor krijgt, dezelfde auto... en dan ga je daarvoor minder belasting betalen. Maar dan zorgt de overheid wel dat die, dat tarief weer wat omhoog gaat. Dus het is een beetje een push om schonere auto's op de markt te krijgen. En hoe staat het met de wegenbelasting, Wim? Nou, met de wegenbelasting... Uh, uh, is een, is een ander verhaal. De, de, het succes van de hele kleine auto's de laatste twee, drie jaar... dat is natuurlijk het gevolg geweest van het feit dat er en vrijstelling van BPM was... en vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Nou, die vrijstelling van motorrijtuigenbelasting... die wordt afgeschaft in 2014. En dat wordt aan een grens van 50 gram CO2. En dan zou je zeggen, ja, wat, wat houdt dat voor in? Wat voor auto's hebben daar ja. voordeel van? Zijn er auto's die daar aan voldoen? Er zijn uh, auto's die daar op het ogenblik aan voldoen... maar een paar volledig elektrische auto's... zijn natuurlijk helemaal nul CO2. Ja. Maar er is een nieuwe categorie hybride auto's in aantocht. Uh, dat zijn eigenlijk elektrische auto's... met een and zeg maar een hulpmotor wanneer de accu leeg raakt. Uh, Opel Ampera is de eerste ervan. Die komt binnenkort op de markt. En Toyota Prius komt ook met zo'n plug-in versie. Zo'n auto waar je 50 kilometer elektrisch kan rijden en dan een stopcontact kan opladen. Die zitten onder die 50 gram. Maar dan gaan de komende 4, 5 jaar verschillende andere merken met dat soort auto's komen. En lease-rijders, die worden daar ook de dupe van? Nou, uh, die lease-rijders, die, dat hele bijtellingssysteem dat wordt ook weer gerelateerd aan die glijdende schaal, die afbouwende schaal van CO2-emissies, uh, auto's die nu nog een 14% bijtelling hebben... omdat ze heel gunstig in die CO2 zitten... ja, die gaan naar de 20% of weer naar de 25% als daar aan die specificaties niet verhoudt. Moet je dan onmiddellijk een nieuwe auto gaan, uh, gaan nou, kopen? Of is, uh, in een nieuwe auto gaan rijden? Of hoe werkt dat? Dat was een beetje een ongelijkheid tot nu toe. Dat, uh, een auto, uh, je, je reed in een auto met een 14% bijtelling... en je buurman die, uh, had dezelfde auto een half jaar later... en moest 20% betalen omdat hij die, die schaal veranderde. Nee. Het is nu zo, als je een auto gaat rijden van de zaak... dan blijft hij, zolang je daarmee rijdt, meestal vier jaar in die categorie zitten. al. Zou en ook die... als je hem zelf koopt, blijft dat ook? Als je hem zelf koopt, dan, dan speelt dat niet. Er is geen bijtelling. Oh natuurlijk ja. geen nee, En er. wat gaan we betalen aan de pomp, Wim? Aan de pomp uh, gaan we ongeveer 1,5 cent per liter meer betalen. Uh, op een, uh, de accijnsen die gaan met 1,7 procent omhoog. Dat is een inflatiecorrectie. Uh, er zit ongeveer 80 cent um, accijns op benzine. Komt ander 1,7 procent bij. Daar gaat uw BTW overheen. Dus ga er maar vanuit 1,5 procent uh, meer... Uh, Per liter vanaf 1 januari en dan de gasprijs die gaat forse mogen, ja. Die gaat forse omhoog. dat zullen die LPG-rijders vreselijk vinden. En en de hele LPG-branche die altijd al een beetje fluctueert in succes en dat het weer niet goed gaat, maar dat komt omdat uh, de overheid de, de ac accijns op gas, gasvormige brandstoffen Europees wil harmoniëren. Wie brandstof tankt met meer dan 10% biobrandstof, is goedkoper uit. Heb ik gelezen, klopt ja, dat? Ja, dat is uh, inderdaad het uh, geval, maar uh, biobrandstof, of de E10 die is in Nederland nauwelijks te krijgen. Maar in Duitsland en Frankrijk weer wel. Maar ja, goed, daar hebben we dan weer niet aan. En dat kan je gewoon tanken met, uh, met elke in auto? In Duitsland en Frankrijk kan je dat gewoon tanken. Maar er is veel kritiek op, omdat uh, met name oudere auto's... Uh, erg veel last van hebben. Dat, want er zit die E10, daar zit ethanol in. En dat kan bepaalde pakkingen en dichtingen oplossen. En daar kan je behoorlijke motorschade van krijgen. Uh, in Duitsland is zelfs op het ogenblik uh, de discussie... of ze er wel mee door moeten gaan. Maar in Nederland speelt het nog nauwelijks een rol. Dus je moet eerst eh, goed opletten en even aan je garagehouder vragen... of je wel kan tanken met je auto. Inderdaad, moet je zeker doen. En het staat ook op de pomp? Uh, op de pomp staat alleen E10, dat is duidelijk, uh, duidelijk gemaakt. Maar het, het staat niet voor welke auto's welke moet je echt aan je eigen garagehouder vragen. Je bent zelf een liefhebber van oldtimers. De belastingvrijstelling voor oudere auto's die gaat eruit? Of toch niet? Nee, die gaat er niet uit. Er is een paar jaar geleden besloten dat ze die regel... vanaf auto's die bouwjaar 1987 gaan afschaffen. Dus in 2013 dan uh, is het niet meer mogelijk om uh, auto's van na 1987 daarvan voordeel te hebben. Uh, ja, de PVV die wil daar veranderingen brengen en het weer terugbrengen. En in lijn daarmee misschien dat het naar 30 jaar gaat, wat in andere Europese landen het geval is. Want uh, men moet toch wel enigszins proberen dat zeg maar, het autoerfgoed uh, in ere te houden, op de weg te houden. Dankjewel, Wim Oude Weerling. Graag tot volgende week. Waar nou, kijk ik naar vanavond op tv? Naar nou, Zembla natuurlijk, we hebben het er uitgebreid over gehad. Niet reanimeren, re alsjeblieft. Een uitzending van verslaggever Thomas Blom... om tien voor half tien op Nederland 2. En het is vandaag de hele dag de dag van de tv-kanon. Vandaag worden de 60 meest beeldbepalende tv-programma's van de afgelopen 60 jaar bekendgemaakt. Op Radio 5 Nostalgia in Nederland 1 zijn de hele dag speciale uitzendingen met gasten uit het tv-verleden. In de categorie Jeugd zijn al winnaars bekend. De klassieke is de Fabeltjeskrant, Hubertje, Piepo de Clown, Stuivenzin. En ook het klokhuis, dat is nog natuurlijk wel op de televisie, is in de kanon opgenomen. En er is een categorie Human Interest zojuist bekend geworden: Man bij het Hond. Hello Goodbye en Spoorloos zijn er in de winnaars. En vandaag volgen er ook nog de categorieën humor, drama, talkshows en noem maar op. Frank Dumosch, lunch. We hebben de tv-archeoloog van de Canon, uh, straks de gast, uh, Han Pekel, bekend van... Uh van de, de, de cartoonprogramma's, die, die kon praten over wat hij allemaal ontdekt heeft... en wat zijn rol is geweest in het geheel. We hebben het in ons mediaforum over de inhoud die volledig ondersneeuwde... als het gaat om Den Haag. Het ging vooral over vorm en over heel veel andere dingen. En we hebben het over Nirvana. Dat had jij het een paar dagen geleden ook al over. Ja. Het is 20 jaar geleden dat Nevermind uitkwam van Nirvana. En de stelling natuurlijk niet te Surf naar Ik zei de stelling niet te vergeten. Tot straks.